Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Minister Bussenmaker heeft een nieuw plan op tafel gelegd... voor het noodlijdende ROC Leiden. Ze wil een deel van de school ontmantelen... en de gezonde delen overeind houden. Het ROC zou dan in kleinere vorm een doorstart kunnen maken. Een faillissement van de school wil de minister voorkomen. Ze zou er 40 miljoen euro in willen steken. Het ROC Leiden heeft 9000 leerlingen. Bussenmaker stuurt haar plan morgen naar de Kamer, die er ook morgen over stemt. De VVD heeft al laten weten dat de partij geen belastinggeld meer in de school wil steken. De koepelorganisatie van Marokkaanse moskeeën in Nederland heeft een cartoon naar buiten gebracht, waarin Pvv-leider Geert Wilders op de hak wordt genomen. De spotprint is een reactie op plannen van Wilders die Mohammed cartoons wil tonen in de zendtijd voor politieke partijen. Op de spotprint is wilders te zien op een bom afgebeeld als een kind dat minder minder schreeuwt. Onder de bom lopen mensen die daar totaal niet op reageren. Zij bouwen ondertussen rustig verder aan Nederland, zegt de woordvoerder van de Raad voor Marokkaanse Moskeeën Nederland.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 Op het ministerie van Financiën is het overleg aan de gang over de plannen... tussen de coalitie en een aantal oppositiepartijen. Niet de SP en de PVV. De SP wil niet stiekem in achterkamertjes praten met het kabinet... over een plan dat niet openbaar is. Het CDA, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP wel. Het weer. Vanuit het noorden gaat het regenen. Tegen middernacht ook in het zuiden van Limburg. Het wordt een graad of tien...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 Ja, niks peaceful. niks peaceful radio. Nee, nee, nee, nee, nee. We zitten hier uh, met een kleine uh, kink in de kabel. Maar dat, goed, dat maakt niet uit. Uh, we gaan zo beginnen met, uh, met de rockballets van 10 uh, uur tot 12 uur. Jullie hebben al twee uur genoten, geloof ik, hè? En uh, nou ja, goed, waar, uh, waarmee geëindigd is, nou, daar begin ik daar niet mee. Het is, uh, ja. Led Zeppelin. En dan uh, Hold de Love. Ja, dat is toch. Het brengt toch wel weer, uh, weer uh, ietsje terug. Met de tijd dat ik nog lang haar had en op hoge hakken liep. Of is dat wat anders? Nee. Ja, precies, precies, precies. Nou ja, voorlopig... Uh, mijn, uh, mijn muziekmachine doet nog helemaal niks. Dus uh, ja... <laughs> daar gaat wat gebeuren, hoor. Eens even kijken, wie zullen we de schulders geven? Hmm. Ja, mensen zijn allemaal bezig met het haringhappen, natuurlijk. En ze zitten... Ja, joh, dat, dat, dat gaat ook gewoon door. En uh, ja... Weet je wat ik doe? Ik star hem gewoon op. Althans... Ze zeggen wel eens een uh, goed begin is het halve werk. Maar uh, er zijn dagen dat ik denk van nou hier krijg ik werkelijk bittervallen van. <laughs> maar we zijn er in ieder geval. Je luistert naar Zierwe met de rockballads En we draaien er 12 uur door. En uh, nou ja, ik heb een selectie gemaakt en dat doe ik nooit genoeg. Wat ik niet draai vanavond, dat draai ik er wel weer in de bruisende rock van de nacht. Of is het de bruisende nacht van de rock? Of is het nou de nacht van de bruisende rock? Ik weet het allemaal niet. Ik geniet er maar van. I don't know where I'm going Hanging you know on the promises and songs of yesterday Coverdale en de band uh, White Snake natuurlijk. En David Coverdale ken je natuurlijk ook van uh, Deep Purple. Long time ago. Ook weer die tijd van, uh, <laughs> van lang haar, zeg maar. Dus uh, ja, ik denk er nog wel eens met weemoed aan terug. En niet aan dat lange haar hoor, want uh, nee. Wil jij wat moois horen? Oh, en, uh, ja, dat ligt eraan wat je hebt natuurlijk. Heb je misschien iets, uh, iets uh, uit Boston of zo? Ja, dankjewel hoor, Lockie. Je luistert naar de rockbellet van ZRM. Van 10 uh, uur tot 12 uur vanavond. Oh, oh, oh, wat een feest. Nou, het volgende nummer wil ik even opdragen aan een, uh, een mooi stukje verleden. Net was in die tijd dat. Uh, ja, toen had ik uh, een, een internetradiostation. Sunshine Radio heette dat. En toen kwam ik uh, Joy Radio teren. Die twee die zijn samengegaan in Joy en Sunshine Radio. En de rest is geschiedenis speciaal voor die kant scorpions The Love You van de Scorpions. En uh, ja, er was een vergissing gemaakt. Ze zeggen dan. Ja, de Scorpions. Die hebben er ook een nummer gezongen van. Uh, Hello, Josephine. <laughs> nee. Nee, dat waren andere Scorpions. Ja, soms gebeurt dat. Nou, nogmaals mijn excuses voor het uh, slechte begin. Bitterballen waren nog niet warm. Frituurd Vet was nog niet heet genoeg, denk ik. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Ik heb een volgende nummer klaarstaan voor jullie. Dat, uh, sommige mensen kennen hem, andere mensen kennen hem niet. Maakt niet uit, ik draai hem toch. Het is van, uh, ze noemen hem wel... Uh, The King of Darkness. King of Darkness is het eigenlijk. Ronnie James Dio. Veel te vroeg heen gegaan. En uh, Ronnie James Dio, die ken je daar weer van... Uh, ja, die vond hem meer gezongen bij, uh, bij Black Sabbath. In de, uh, ja, in de tijd dat, dat Ozzy naar Zwitserland moest, zeg maar. Hè? <laughs> voor een En uh, hij heeft natuurlijk ook gezongen bij, uh, bij Rainbow... Met uh, dat is de band van Richie Blackmore, die ook weer bij die Purple heeft gespeeld. Man man, wat een informatie allemaal weer. Weet je, ik, uh, ik draai hem gewoon. En trouwens, dit is met uh, Ingwie Melmsteen aan de gitaar. James Dio. En misschien zijn er mensen die denken... hé, hey, ik zit naar je te kijken en... Uh, wat staat er op de shirt van je? Nou, uh, <laughs> Dio. <laughs> ja, ik kan er ook niks aan doen, hè. Ik, ik doe mijn best. Ik heb een... Uh, ik heb een, uh, een verzoekje. Ja, en dat is niet zomaar een verzoekje. Dat is van Fred Heij. En uh, Fred Heij is een... Uh, is een collega. En uh, dat is ook een radiomaker. En... Uh, die komt, met, uh, die komt met een verzoek naar toe: Van God, Willem, heb jij iets van Guns N Roses? Nou, ja, ik heb wel iets van Guns N Roses. <laughs> Alleen, uh, ja, weet je wat het is, Fred? Ik heb een, uh, een playlist, die heb ik een beetje strak in elkaar gezet, want anders kom ik niet aan met de tijd. Uh, ik heb er even kijk, een paar opgeschoven, zodat dus ik toch in ieder geval Guns uh, kan horen. Dan kun je toch nog uh, eventjes luisteren voordat je naar bed gaat. Dus, uh, ik hoop uh, dat deze ook goed is. Don't cry, Guns N Roses. Nou Fred, dit was hem. Ik hoop, dat hij, euh, ik hoop dat jij nu ook lekker slaapt. De buren in ieder, beneden niet, in ieder geval, die, uh, die vroegen al uh, van: nou ja, ik kan hem iets harder zetten, want dan kunnen we ook even mee genieten natuurlijk. Maar voor hem iets rustiger. Nou ja, dat kan natuurlijk. Queen Rides, verdacht je van Silent Lucidity? Ja, een beetje af en toe, een beetje, een beetje hard, een beetje zacht, een beetje... Uh, hè? We doen net alsof de muziek een eitje is. Hè? De ene wil hem hard, de andere wil hem zacht. En, uh, ja, nou ja, goed. De volgende nummer die gaat, uh, richting, uh, die gaat uh, richting Duitsland. En uh, ik weet dat ze daar luisteren. En uh, misschien kent ze het nummer wel helemaal niet. We gaan kijken. Ja, luisteren, je luistert dan zien we hem, de rockballets tot 12 uur. Mijn naam is Willem Bruist. Ja, ja, ja, ik doe mijn best natuurlijk. We gaan uh, naar een stukje Nederlands fabrikaat. Die jongens uit Den Haag. Niet de meisjes, maar die jongens. Golden Earring. Going to the Run. Die luistert naar de rockballet van ZM. I could bet on New Year's Eve. He called me up at night. From the other side up. As always there, alright It's got the looks Of a movie star It's got the smile Of a prince He rides a bike Instead of a car I wanna be his friend Dancing in the living room With the ladies So nice Like a child with a wind Truth It's just a friend of mine Has got the ring Ja, live. Het is wel live natuurlijk. <laughs> Oké. Okay. Volgende nummer. Weer een verzoekje, maar het is meer een verzoekje van mij aan, uh, aan Albert-Jan Vos. Hij hey, vond dit zo'n geweldig nummer. Of zei hij nou juist van. Nou, noem maar niet. Albert-Jan, dan komt de jongen. Damn Yankees. Albert jan als je weer op de logeerkamer ligt met je, met je transistorradio, of buisradio, uh, hoop ik dat je het nummer mooi vond. En, uh, en zo niet. Ja, dan draai ik me volgende week nog, <laughs> nog een keertje voor je. Dat maakt mij niet zo veel uit. <laughs> We lopen nu richting de klok van 11 uur. Je luistert naar de Rock Ballads. het ZFM. Mijn naam is Willem, Willem Bruist. Je moet trouwens oppassen met die bitterbal, anders krijg je die bijnaam ook nog. Maar ja, goed. We gaan eens even verder met een uh, wat rustiger nummertje. En uh, die is van Europa. En Europa staat bekend om uh, toch wel snoeiharde rock. Maar ja, goed. Dit is toch wel een uh, iets anders genre. Iets andere manier van spelen. En dan fijn, je luistert zelf maar. Met Carrie. Ja, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Ze hebben geweldige mooie nummers gemaakt, natuurlijk. En in de Nacht van de Bruisende Rok. En hou je Facebook meer in de gaten, want uh, dat komt het helemaal goed. We gaan uh, reëventjes richting het uh, internationaal van 11 uur. De boodschappen, de blijde boodschappen, de muzikale fruitmand. En tot die tijd hoor je het nummer. Met de hele aparte naam Fluff. En het is van Black Sabbath. Jawel, de band van Ossie. Tot na de klok van elf. En dan gaan wij weer verder met een uurtje rockballets. Nu eerst het NOS Nieuws van...